Met het de politie beschikt over software op computers van verdachten. Die kunnen zo in de gaten worden gehouden. Dat heeft minister opstelte bevestigd naar Kamervragen. Volgens hem is de software in een zeer beperkt aantal gevallen ingezet door het KLPD. Het OM heeft opstelte ervan verzekerd dat de software volgens de regels wordt ingezet. Canada trekt zich als eerste land terug uit het verdrag van Kyoto. Volgens de Canadese regering heeft het verdrag geen zin... zolang grote verhuizen als China en de VS het niet ondertekenen...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 In de gevangenis in Griekenland hebben vier gevangenen urenlang 25 bezoekers gegijzeld. De vier hadden met behulp van een pistool en drie keukenmessen geprobeerd te ontsnappen. De bewakers konden nog net op tijd de poorten sluiten en daarop trokken ze de vier terug in de bezoekersruimte en namen daar 25 bezoekers en drie bewakers in gijzeling. Na vijf uur onderhandelen gaven ze zichzelf over. Nederlandse hongballers zijn op het NOS Sportgala uitgeroepen tot sportploeg van het jaar. Ook een coach Brian Farley viel in de prijzen, hij werd trainer van het jaar. Beste sportman werd Turner Epke Zonderland, die dit jaar Europees kampioen werd. Sportvrouw van het jaar werd meervoudig wereldkampioen zwemmen, Ranomi Kromowidjojo. Het weer in het hele land regen en veel wind. Het blijft de rest van de ochtend ontstuimig. Smiddags wordt het wat droger, bij een temperatuur van ongeveer 9 graden. Dit, was het. Dit is John Sohoka van de ANBB... In het hele land staan 265 kilometer file. Dat is vrij normaal, ondanks het onstuimige weer. Wat langere files in de Randstad staan ondermiddel op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Neenbrugge 9 kilometer. Op de A4 naar Amsterdam 8 kilometer. Tussen Leidsterdam en Hoogmade, A6 Lelystad richting Muiden. Tussen knooppunt Almere en knooppunt Muidenberg 10. Op de A7 Hoorn richting Zaandam. Tussen A van Hoorn en, en knooppunt Zaandam 15 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de a A8 bij Oostzaan, daar zijn twee rijstroken dicht en er staat 5 kilometer. de richting Amstelveen tussen Beverwijk en Alfred Haarlem-Zuid 12. A12 Den Haag naar Utrecht tussen Zevenhuis en Nieuwebrug 15 kilometer. En op de A16 Breda richting Rotterdam 7 kilometer voor knoop en Ter A20 in de richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 6. En op de A27 Breda naar Utrecht ook 6 kilometer tussen Knoopert-Everingen en Houten. En vanuit Almere naar Utrecht rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen knoopert Eemnes en Beeldhoven. A28 in de richting Utrecht tussen Nijkerk en Afritmaar 13 kilometer. En op de A29 Berghond-Zoom richting Rotterdam. Daar staat tussen afrit Oud beijerland en Knoopert-Vaanplein 6 kilometer.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 Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. Warmte. warmte, kerst. zie Dit is kerst. Met zie Met nu, nu. De herhaling van Zandvlag in Kennemerland.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 Van Gerspar Doel, samen met Sef Is dit bagagedrager En daarvoor De nieuwe single van Arthur Winterfire Nee geitje natuurlijk, uit de jaren 70 Hoorde je in de stone Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de je blijft op de hoogte. En we beginnen zoals gewoonlijk met het voetbal. We gaan naar Schalkwijk. we gaan naar United Davo, Bloemendaal. we gaan naar Church de Blanc. Uh, goedemiddag natuurlijk hier uh, vanaf het veld van United Davo, waar uh, die wedstrijd gesteld wordt vandaag tussen uh, Bloemendaal en United uh, Davo. Een zwaar veld, dat kunnen we gewoon uh, duidelijk uh, zeggen. Het is heel zacht, het is hobbelig. Op sommige plekken staat er weinig gras. We gaan kijken natuurlijk wat het gaat worden vandaag. Bloemendaal, wat toch een andere samenstelling moet spelen natuurlijk dan uh, vorige week. Omdat er dus een aantal katten gevallen zijn. Het is dat uh, Dennis Groes is er niet bij, want die heeft een wedstrijd Dan hebben we de, natuurlijk Tim Jong niet bij, want die heeft vier wedstrijden schorsing. En Gijs-Jan Poelgeest, die heeft uh, twee wedstrijden schorsing. Dus uh, Michel uh, heeft natuurlijk wat moeten gewijzigd. Maar op zich zijn het allemaal basisspelers die hier staan. En uh, dus dat moet kunnen. De enige die er dus uh, direct bij gekomen, dat is Jeffrey Thomas. Uh, die dus een basisplaats gaat. Voor eh, de rest, ja. ...zijn het allemaal basispelers van Tim Beren. Die is weer uh, terug eigenlijk uh, van uh, blessures. Dus dat gaat, uh, verandert er uh, niet veel maar die instantie dat uh, ja, men toch over iets andere posities moet spelen. Aanval van de linkerkant van hetzelfde. Alf Bergman heeft de als zijn voeten, plaatsen naar Mel van Jordaan. Mel van Jordaan uitgeweken aan de linkerkant, plaatsen door naar Alf Bergman. Die probeert die bal aan te nemen, doet hij ook heel goed. Moet dan terug. Moet zelf terug spelen. Nee, hij probeert langs de uh, kaas, langs de nummer 7, dat moet iets van je naartje tafel. Maar die bal gaat over de en heen, betekent van ingooi de Ralf Bergman, Tim Beren. Als het, het gaat over zijn man Pa ze dan direct op de linkerkant naar Paalt jou, Paalt jou in de linkerhoek van hetzelfde helemaal helemaal bij de hoekvlak. Gelijk zegt nou, nawe dame dus die hem toch nog weer voor te zetten. Maar die bal die zwaait af en die gaat over het doel heen. En dat betekent dat het dus uh, geweken is, het uh, gevaar geweken is. Voor de doelman van, uh, van United Tavo. Dat is uh, Vincent Hofman. Vincent Hofman, een uh, goed keepertje. Dat kan wel duidelijk zeggen. Alleen begrijp ik je, je schijt even niet. Dat uh, Vincent Hofman in het uh, witte mag keeper, Terwijl Bloemedaal natuurlijk ook uh, wit is. Dus dat kan dus natuurlijk voor een rare situatie gaan geven. Het doel, dat we niet duidelijk kunnen zien wie nu naar de bal toe gaat. Ik had gezegd als ze uh, schrijvers zijn, dan doen we een ander shirtje aan en uh, een andere kleur of zo, want dan zou je duidelijkheid krijgen. Komt maar aan van ja, je data wordt afgeslagen achterin de Joosbockker. Joos die centraal speelt met Bart de we het meteen een beer. Aan de linkerkant van hetzelfde. Probeert dan uh, Melvin te bereiken. Maar dat lukt niet. Omdat er een beeld van van United Dago uh, tussen zit. Op de hoofdlijn, naar de hoogte van de op de Nou, wordt genomen door Ralf Bergman. Aan de linkerkant stad Gooi de verder en diep richting Melvin. Melvin kan er niet bij komen. is dus United Davo die de bal kan oppakken. Toch is daar Ovie Jaken die er goed tussen komt. Toch is United Daho de bal kan oppikken. Ga die bal even terug naar de doelman van uh, United Dago. Die heeft een hele goede verre trap in zijn benen. En daar moet je voor bewust zijn. Het is uh, Jeffrey Doorn. Als die in die bij kan komen, die is het je uit de tafel, de linkerkant van hetzelfde, die de bal kan oppikken. Is het de nummer 11 van je uit tafel, de linkerkant, Bakke Brouwine tegenover zich, Bakke Brouwine. Uh, doet het goed, scherft die bal goed af met het lichaam en uh, kan dan rustig verder gaan. Hij krijgt assistentie van Jeffrey Thomas. Jeffrey Thomas plaatst voor één keer door naar het middenveld, naar, uh, naar, uh, uh, naar Tim Beren. Maar die wordt aangetikt, krijgt hij het er bovenop en geeft meteen een vrije trap. Dus Jooshoffke, die de bal gaat ophalen, die zal die vrije trap gaan, uh, gaan nemen. Tuurlijk is het een gemis voor Roemidaal, dat is een gemis. Champouge ja, is er niet bij. Het is een, uh, met een ontzettende goede trap, natuurlijk. Van die vrije trappen. En Tim Beren. Daar is Joost die paas. Die paas nou, ook. Houken. Houken weer dan één keer door de plaatsen. Naar het Tim Beren. Die bal gaat niet goed. En dat betekent dat de moet worden Om die bal er naartoe te halen. En het is Michel die druk staat de coach langs de lijn van. Kijk uit met die ballen door het midden. Joost Hokker tocht van één keer naar Paaltjo. Paaltjo. weer die bal aan te nemen op zijn borst. Die kan hem niet houden. Die bal gaat over zijn. Dan gaan de middenlijn ingooien voor United en Davo. Voor hun aan de van hetzelfde. En het is uh, de nummer 5, in Shabouk, die, die bal uh, ingooit, later dan terug in de beweging, Komt die bal lang en diep richting de spitsen? En dan is het daar een zwarte melk die komen. Die bal gaat langs heen, ingooien voor Blumenaal. Allemaal de overkant hetzelfde. En dat betekent dat we hier gespeeld hebben: kleine zeven minuten. Het stand, uiteraard, nog steeds 0 tegen 0.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 And I touched your face, not cutting my face, man. And I called your name like you an addict, it took cocaine, candles, all the with stuff you brought up. And I touched your face, not cutting my face, man. I call your name Michael K Het liedje die uh, iedereen laat meespringen door de Liquido en Narcotic. Ja hoor. Zo. Zondag in het is zondag 11 december 2011. 10 voor half 3. Goedemiddag Aldo. Goedemiddag. Goedemiddag, jullie. beetje ziekjes hè? Ja, ik uh, ben vannacht, eigenlijk moest ik werken, maar uh, het uh, ging niet helemaal goed. Dus ik ben uh, vannacht naar huis gegaan. En ik heb een keer veel geslapen en daardoor voel ik me wel iets beter, maar echt 100% beter ben ik niet. Maar je hebt wel een sportlife. Ja, dat wel. Als ik naar je shirt kijk. Goed hè. we gaan even wat nieuws van de afgelopen week doornemen en we beginnen met het volgende. Want in Amsterdam is de koffer onthuld van de Playboy kerstnummer. Nou, wie erin stond is Tessie Rookhuizen...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 Het is sowieso heftig. En de gemeente Heerlen is afgelopen woensdag gestart met het slopen van het winkelcentrum de Loon in Heerlen. Het winkelcentrum is namelijk op bepaalde delen ingestort en instabiel geworden. Er zijn een aantal grote fouten gemaakt bij de bouw van het winkelcentrum. En de winkeliers krijgen een, een schadevergoeding. De opgedoekte Britse schandaalkrant News of the World heeft 803 mensen afgeluisterd. Onder hen zijn zowel beroemdheden als de nabestaanden van vermoorde mensen.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 En zou ik, van, ja, ik vind het wel belachelijk dat mensen gewoon naast een tent te poepen en te pissen <laughs> en het gebeurde gewoon echt want je zag ook gewoon naast je tent zag je dat gewoon, gewoon hele dronnen liggen kijk je wel eens pony nieuws nee dat kijk ik echt nooit dat is dan gaan ze wel eens langs bij die gasten nou ja, dat zijn sommigen zijn wel normaal maar ik denk dat 80% wel uh, Nee, normaal normaal hè? apart zijn nou ja, maar... het is langzaam. Want uh, ik wil het wel zien als het gaat sneeuwen en als het uh, min, uh, min 10 graden is of ze er nog steeds zitten. Ja. Als ze dan zitten, dan hebben we respect voor en ze. In Haarlem zit er ook een paar. En uh, ik, heb ik heb het uh, kamp steeds uh, kleiner zien. Weet er, je hoeveel eigenlijk. er zitten? Vier. Ja, ik heb het, maar het, is, het kamp was dus heel groot. Ja, en De hele het steeds de hele vond hele, hele, hele daar helemaal vol, bijna.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 bij de rechtszaak zelf Maar ik stond, ik stond te kijken van buitenaf En ik heb kruiven gezien, Dien Goree uh, Ja, je vertelde een uh, leuk Tristel. verhaal uh, van de week kreeg mij. Over, weet uh, je Naast je naast een man stond Ja, ik, stond, die, na uh... ja, ik stond naast Dien Goree Oud speler van weet ik veel Feyenoord of zo, weet ik niet En, uh, wat was dat nou ook weer Oh ja, er was een andere gast, die stond erbij En uh, Dien Goree met bergkamp, weet ik veel, Stonden ze allemaal En uh, een jongen naast wie ik stond, die zegt van uh, Ja, stop maar even tegen Dien Goree ID, ID alsjeblieft, nou hij lacht wel natuurlijk. En Diego Rees zegt: um, Ja, moeten we nog gecontroleerd worden? Want ze hebben van die poortjes bij de rechts. Ja. Al, weet je, net zoals op Schiphol. Pops. En, uh, wat, de, wat, de, en uh, die gaat zeggen: Ja, laat maar even voor de gei, weet je wel. Ja, heb je een boksbeugel bij? Weet je wel. Hij zegt: Nee, ik heb er genoeg aan een beach <laughs>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 Wanneer was het de woensdagavond dat Ajax genoeg aan een gelijkspel om door te gaan in de Champions League En zelfs bij een verlies konden de Amsterdammers door op doelsaldo Ja, en het werd een verbazingwekkende avond, zo kunnen we het wel noemen Want Ajax speelde teleurstellend en verloor met 3-0 van Madrid Terwijl Olympique Lyon met 7-1 won van Dynamo Zagreb Waar ook een staartje aan zit Ja, ik vind het een beetje verdacht het is ook echt heel verdacht. Er is onderzoek geweest, maar er is niks gevonden. Ja, maar even kijken. Die, die uh, baas van de Weva, dat is van mij Frans, man. Dus ik weet het niet, maar... Ja, dus hij ja, maakt twee voor <laughs> mij. Dus, uh, ja, nou ja, ik hoop dat er meer, uh, meer komt. Maar ah, ICE heeft ons hetzelfde wijd. Die was ook echt heel erg slecht. Ja, maar je kan er weinig aan doen toen de Olympic Jongen met CV uh, wint. Nee, oké. Okay. Maar de uh, Olympic Jongen, moet ik zeggen, die heeft veel geld. Dus als ze uh, gewoon even uh, geld op zwart zwarte tafel leggen, niemand die het merkt. Daarom, je dus weet dus. nooit wat er is gebeurd in de rest. We gaan even kijken naar de historische kalender vandaag in het verleden.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 Change gonna come Oh yes it will Jahre Jermaine Jackson, hij dan met liedje op samen met Stevie Wonder, Let's Get Serious. Het beginnen het bekende deuntje van uh, BBC Match of the Day en dat betekent het uh, bekende deuntje van zondag in Kenmerland voor de Eredivisie. We gaan even kijken naar de einduitslagen en de tussenstander en het programma van dit weekend. Het Eredivisie voetbal We beginnen met uh, afgelopen vrijdag.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 VVVLA tegen Rode en Zee. De einduitslag werd er 2. Of uh, VV ja 2-0. En dan was er uh, om half 3 zijn twee wedstrijden begonnen. Ergens van tegen Ajax, we dus hadden nog 0 tegen 0. En Utrecht tegen Feyenoord, en dan zat het nog 0 tegen 1. En dan is om half 5 nog een wedstrijd. Vitesse tegen Groningen. la. <tied> Shake up the happiness Een kenmelad, maar die onderbreek we even voor Cherk de Blauw. En hier is de stand 1-0 geworden voor United Davo. Pas in de 35e minuut de, de nummer 10 uh, Sadier kandemier. die de bal uh, ja, uh, kreeg aangespeeld van Jeffy Thomas. Hij speelde dan door het de... <middelen> midden heen. En dat was dodelijk. En daarom kon hij dus doorlopen en dus zo uh, recht in de hoek schieten. De, de, de... Aan Kerkman, terwijl United Davo nog een enkele kans had gehad in het spel, Die is het toch 1-0 geworden voor United Davo in de 35e minuut.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 Op dit moment gebeurt er niks. Het hetzelfde dat er een versure wandeling is van United de Dus Het spel ligt eventjes stil. En zoals ik net al die ja, United de Davo had nog geen enkele kans gehad. En toch ja, door, door balverlies ja, krijg je zo'n knullige goal. Om Dat kun je gewoon duidelijk stellen. Terwijl er uh, nog helemaal niets aan de hand was in het spel van, van, van Roemendaal. Men, uh, men had een beetje, meer, had een beetje meer, meer balbezit. Gaf meer druk naar voren. En dan krijg je eens een lullige balverlies. En dan komt hij uh, slecht voor de voet met en is naar de linkerkant nu Melvin Jordaan die de bal gaat ophalen. aan de Linkerkant helemaal. Krijgt dan twee man om zich heen. Moet dan teruggespelen of gaat hij mensen uitspelen. Dan... Nee, hij, uh, hij verliest de bal. Hij verliest de bal om de United Tafel meteen eruit komen Aan de rechterkant van hetzelfde. Maar het is er maar een keuze die je goed is komt. En om het 1 man. krijgt dan een zet die terug. mag doorgaan we de scheidsrechter er is meteen United Tafel aan de rechterkant. Dan moeten al we alle 30 man achteraan holen. Doet hij dan ook goed. En dan staat de nummer 14 uh, die die bal oppakt. Aan de rechterkant van de bal van de United Daarom. Het is toch wederom naar uh, Bartje bij die die bal oppakt. En uh, over de aan inschieten. Nummer ...een ingooi voor Bloemenaal. Aan de rechterkant uh, van hetzelfde. United daarvan wat al heeft uh, moeten wisselen. Heel snel omdat uh, de nummer 4 eraf moest wegen Een blessure. En daar is uh, de nummer 12 ingekomen voor. En uh, stel nummer 14. Maar dat is gewoon verkeerd door het formulier gezegd. Dus, uh, verkeerd shirtje aangetrokken. Dat is uh, Michael Telchauvin die er ingekomen is uh, voor United Davaal. Pak de bal aan. Weer dan toch te spelen. Dat lukt niet. En een ingooi voor uh, Bloemenaal. En dan is het daar aan de linkerkant helemaal anderhalf weg. Want die achter die bal aan moet uh, om die bal te halen. En zo proberen de. Dus dus heel snel nog uh, bal bezit te krijgen voor Bloemendaal. Uh, uh, Bloemendaal, Bloem aan de linkerkant van het veld komt dan bij Melvin Jodaan. Melvin Jodaan kan die bal niet houden. Zet hij terug volgens een scheidszetter die goed staat te fluiten vanmiddag. Dat mogen we dadelijk zeggen. Hij zit er kort op en uh, doet geen tegenspraken van de spelers hier. En het mag ook gezegd gezien het spel, weet natuurlijk vorige week met die scheidszetter maar deze scheidszetter meneer uh, aan het draaien, die zit die, die, die er goed op en is nu alsof ik die bal uh, gaat nemen. En aan de linkerkant van zelf plaatsen meteen door Melvin. Melvin neemt er goed op Weert dan daar Elke uh, de Jager. Elke de Jager haalt verlammend uit. Maar uh, die mist alle precisie dat schot. En dat uh, betekent dat er gewoon een ingooi komt voor, uh, voor uh, United Davel. Helemaal aan de rechterkant uh, van het veld. Zo van het was schot, maar dus helemaal de verkeerde, verkeerde richting op. En het is van uh, Boemerdaal die meteen de mensen weer het vast te zetten aan de rechterkant. Komt de ingooi van United Davel op uh, de nummer 10. Die haalt hem om met zijn benen. Is het uh, daar? Uh, Marcus ziet die bal aan. Marcus ziet hem aan de linkerkant. Rolf Werman. Heeft die bal aan de linkerkant. Krijgt dan uh, de nummer 11 van de United zijn bij ze. En uh, plaatsen dan in Jordaan. Die kan er niet bij komen. En dan gaat die bal meteen in Hijsend Dan moet je oppassen voor die counter natuurlijk van Hijsend Davos. Maar dat is Jozef Hofker. Die niet in eerste instantie probeert te redden. Doet hij ook goed. Dan is het Markeus die hem assisteert? Markeus op uh, Hofker. Hofker. Reden om de linkerkant. Weer dan is het aan de steek op die Beidy. Legt een keur terug op Groken. Hij haalt wederom uit. En dat is vlak langs het verhaal. Dat was een goede poging. Dat kunnen we onduidelijk zeggen. En goed voetbal. Nee, even snel tik, tik, tik. Maar de bal is toch nog aangeraakt schijnbaar. Want oh, is een hoekschop voor uh, Bloemel schop in de strijd die uh, gaat nemen. Ja, het is de jager die hem meegaat. Die hem gaat nemen. De luchtmacht gaat mee. van Boemendal. Dat betekent Hofker, uh, Dieren en uh, Jeffrey Thomas Wees. Gaan lopen. Komt die bal. Oog voor die pot. Nou moet hij gaan koppen. Het is daar dan Paul John die hem oppakt. Aan de rechterkant van het veld. Krijgt de man tegenover zich. Gaat richting de achterbank. Komt er niet langs. En het is Ja, Davo die dan meteen die bal kan oppakken. Nu moet uh, Boemendal passen voor die kant mijn oren. Maar het is Melvin Jordaan die hem goed tegenhoudt. En uh, over zijn aan één plaats. betekent de hoogte voor de goud van de. Uh, United davo ingooien voor hun. Aan de linkerkant uh, van het veld. Wordt teruggeplaatst naar de doelman van United davo Die zal gaan trappen. dat hem en ook. Richting zijn spelers. Maar het is dan Jeffrey Thomas. Die in eerste instantie goed tussenkomt. komt. Die Auken die achter. Die krijgt een tik in zijn rug. Mag doorgaan met de schijt, zegt hem. Die plaatst hem terug naar Markeus. Markeus. Linkerkant van het veld helemaal. Plaatsen hem terug naar de doelman Mark. Uh, of Daan Daar Daan kerkman. Gaat kijken die doet. Kan met de bal. Ziet dan. Uh, en, en ziet dan aan de andere kant helemaal Ralf Bergman. vrij staan Die neemt hem aan als je moet. Dan plaatsen we Kunnen het midden even uit uh, Jozef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 komt die bal hoog en diep, maar richting de pot. En er moet daar weer bij komen, maar die komt er niet voor. En dat betekent dat het gevraagde week is. En zo is de stand hier nog steeds 1-0 voor United Davo. het regio nieuws. Je hoort het na Michael Jackson. Michael Jackson even voor, Cherk de Blauw. En hier is stand uh, 2-0 uh, geworden. Het is uh, de nummer 5 uh, die je net uh, scoorde van uh, United Davo. Uh, dat is, uh, even kijken, onderbrief Norden, Chabou die de bal aangespeeld krijgt Links in de hoek, net mooi vrijgespeeld. En hij kon hem goed in de hoek uh, schieten. En zo staat het hier vlak voor rust: 2-0 voor United Davo.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 Even na zagen zij de jongens op de scooters langs een fietspad in Benveld. Bij het zien van de agenten verscholen zij zich in de struiken. De vier Haarlemers van 14 en 15 jaar oud zijn voor na, na de onderzoek overgebracht naar het politiebureau. Arjen Overbeek, voormalig gemeenteraadslid van Haarlem, is de nieuwe voorzitter van het Haarlems Houtfestival...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 Zouden jullie zoveel mogelijk naar beneden willen, zodat de cameramensen de ruimte hebben om ook hun beeld te maken? In de rechtszaal was het een actiep van fotografen en cameramensen die allemaal het mooiste beeld wilden maken. Ja. De voorlopige uitspraak in het kortgeding dat het team rond Johan Cruijff heeft aangespannen tegen AXV is komende maandag om 11 uur. Op mijn buik met een glanzende huid, volgericht op de zon en het mondzaag. Zij weet gewoon pijn voor de geil, laat dat maar varen en doen we daar niks mee. Ik ken haar de naast mijn daadse is binnen het privé. En ik loop met haar mee tot de laatste dag komt. samen op de laatste avond, want er tot de laatste lach komt. Ja, ik vlieg met haar mee tot de laatste dag komt. samen op de laatste avond, want er dan tot de laatste lach komt. zullen met cherry Daarmee hopelijk na mee niet zijn liefhebber zitten geen hooggoed. Zij heeft een galm en dan maakt mij kalm met haar. Echt hoor ik alles weer zuiver. Ik luister vaak, inderdaad, als ik haar stem hoor, is de rest thuis En ik loop met haar mee zolang ze blijft vragen. Als jaren voet als dagen Zie je... wens jullie allemaal fijne dagen en.